Vind de gedachte natuurlijk onverdraaglijk... ...dat Hanna zich door die krijtjes heeft laten bepotelen. Maar wie zegt dat dat zo is, Pieter? Ik ben niet naïef, Guido. Oh, oh, oh. jezelf ken je een ander, he. Zeg eens alstublieft, hè. Is niet waar misschien? Hoeveel liefjes <laughs> heb je al niet gehad? Hoor. Dat is verleden tijd. En dan nog... Het ...gaat nu over mijn vrouw. Wat ik verschrikkelijk zou vinden... ...is dat krijtjes Hanne gebruikt. Ja, dat heb je haar gisteren wel duidelijk gemaakt. He. Nee, nee, nee. Misbruikt is een beter woord. Je maakt haar kop zot... Niet omdat hij haar graag zou zien, maar om achteraf een alibi te hebben. Absoluut, meneer de notaris, u mag erop rekenen. Ik uh, hou u op de hoogte. Nou, Dank u wel, uh, monsieur de procureur. Uh, tot genoeg. Uh, madame Martens. Meneer Leroux. Uh, kom uh, binnen, aan uh, de Arranger. Ja? Ga zitten. Dank u. Wat goed nieuws? Meer een vraag, eigenlijk. Oh? Ja, in verband met de zaak Krijtens. Ik zou willen dat u ze mij toewijst. Ja. Het is een delicaat dossier niet? Een raadsheer bij het Hof van Cassatie. Die... Ongetwijfeld. Uh, alleen, uh, ja. er is geen zaak Krijtens. Oh. Raadsheer Krijtens heeft zelfmoord gepleegd, Hannelore. Ik dacht dat dat al duidelijk was. Maar allerminst... Pieter heeft voldoende ja, aandacht. Pieter, Pieter om... een uitstekend politieman daar niet van. Maar hij zit ook overal complotten en machinaties achter. Ja, maar hij niet alleen in dit geval. Stefan Krijtes heeft mij dreigbrieven laten lezen die zijn vader de laatste tijd ontvangen heeft. Je hebt dus al uh, stappen gezet. Stefan en ik kennen elkaar vanuit onze studententijd en daarom heeft hij mij gecontacteerd. Dat is dan nog een reden om niet in te gaan op je vraag. Allee, comment, Roger? Een onderzoeksrechter die op een of andere manier emotioneel bij een zaak betrokken is, kan zijn werk niet naar behoren doen. Ah, nu spreekt u opeens wel over een zaak. luister. We gaan er geen welis nietes spelletje van maken. Je hebt mij een vraag gesteld en ik geef je mijn antwoord. Nee. Een eventueel onderzoek naar de dood van raadsheer Kleitens komt jou niet toe. Punt. Anderlei. Je wilt dat potje getikt houden, Ondervrienden. Pardon? Om de loge niet in opspraak te brengen? Excuseer maar. Je gaat toch niet ontkennen dat je lid van zijn, de Roger? Nee, nee, nee net maar... Net zoals Ludovic Krijtus en zoals notaris Hoorwaad die keer juist zag buiten gaan. Genoeg, zeg ik, genoeg. Zelfs al kennen we mekaar al jaren. Dan nog heeft dat jou niet het recht mijn deontologie in twijfel te trekken. Ik beschouw dit gesprek als beëindigd. Je liever onmiddellijk mijn bureau te verlaten, mevrouw de onderzoeksrechter. Zoals u wilt, meneer de procureur. Nog een prettige dag verder. Procureur Beekman? Ah, uh, meester Buis. Ja, ja, ja. Ja, zegt u het maar. Wat? Nee, nee, Bruinoge is daarvoor berispt, ja. En hij heeft zijn verontschuldigingen moeten aanbieden, maar geschorst. Nee. Ja, u zou willen voorstellen van wel... Wel, ik, uh, ik kan daar nu niet meteen op antwoorden... ...maar ik zal zien wat ik kan doen, ja. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee, nee. Het <laughs> is helemaal geen moeite. Tot uh, genoegen, meester. Eén duvel en één peré, alsjeblieft. Ah, merci, slintje. Merci. merci. Ja. Zo'n ik heb dorst. <laughs> wat is echt. Ik heb nog geen gedacht van hoe droog die lucht s'nachts wel is in dat bureau. Ja. Maar goed, hoe ver staan we nu? Want geef toe, het is wel een boeltje. Hè? Ik heb nog liggen denken. Niet alleen zitten we met twee crazy moorden... ...maar ook met een collectie vrouwen die precies allemaal een vijs kwijt zijn. Ooit ik mag even dat je Annelore daar niet bij reed. Guido, alstublieft. Ik was nu eventjes vergeten. Nee, ik heb het over die zemeltrees van een Jean Torfs... Dat manwijf Freya Vinken en die Augusta Vonk... die de ene vet na de andere verslijt. Verslijt? Mm. Ik heb eerder de indruk dat zij het is die iedere keer gedumpt wordt. Ja. Pieter Gamena. Eerst heeft ze een relatie met Ludovic Reuters. Ja. Stefan wordt geboren en ze kan vertrekken. Dan slaat ze Adriaan Vinken aan de haken. en daar komt ook het kind van Freya. Maar weer loopt het huwelijk spa. Officieel, omdat meneer aan godsdienstwaanzin begint te leiden. Dat is haar uitleg misschien. Wie religieus geïnspireerd is, verkoopt zijn vrouw toch niet voor was zilverlingen of zo? Vijf miljoen zilverlingen. Ja, en dan nog, zou jij zoiets doen? Vraag me dat eens op een andere keer. <grijg> zou ik ja durven zeggen? Hmm. En de derde echtgenoot? Dat is notaris Leroy. Hm? Die is nog altijd zot van haar. Dat heeft hij me zelf gezegd. Mm -hmm. Dus hier is het bij Augusta zelf dat de vonk gedoofd is. Weet je, dat ze twee kinderen heeft bij de notaris. Ah, daar heeft hij me niks over gezegd. Mm -hmm. Gie en Stefanie. Ah, het is vreemd dat die zich nog niet hebben laten horen. Ja, hun vader leeft nog. Ja? Mevrouw Torfs? Mm -hmm. Mijn naam is Hallen-Lore Martens, onderzoeksrichter. heeft er verband met een dood van Adriaan. Inderdaad. Mag ik binnenkomen? Momentje. Als je hem ziet, wij zijn nogal staan, Dat is niet erg. Ik zit meestal in de keuken. Dat is overnachtig. Uh, ik ga Gaan zitten, mevrouw het onderzoekse rechter. U, u iets? Oh, nee, nee, dank u wel. Ik zou u een paar vragen willen stellen, mevrouw Torfs. Ja, doet u maar. Hoe lang kende u meneer Vinken al? We zijn al 18 jaar samen in de heer. Uh, bedoelt u daarmee dat u hem zo lang kent, of, of was er meer tussen u beiden? Wat kan er meer zijn dan verbondenheid in het allerhoogste? Ja, yes. ja, ja. Uh -huh. Weet u dat hij getrouwd geweest is met Augusta Vonk? Heilige moeder God staans bij hemelse koningin verhoor -ons. Kent u Augusta? Ik ken haar, ja. En? Zij is een Wat? wat? Een duivel die in de gedaante van een vrouw mannen verleidt. We kunnen alleen maar bidden voor haar zielgerust. Wees geroepen, Maria, vol van genade. Yes. Heer zijn met u. Hm. Zegerend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van haar lichaam, Jezus. Hegezegd.